Dit is Martijn Huis met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds begin januari heeft president Assad van Syrië in het openbaar gesproken. Hij sprak het parlement toe. Een verzoenende toon was niet te horen. Volgens Assad staat Syrië een echte oorlog te wachten. De boodschap van Assad is niet veranderd. Hij geeft krachten van buiten de schuld van de crisis in Syrië. Assad zei tot nu toe niets over het bloedbad in de stad Hula. Sinds het begin van de opstand in maart vorig jaar is Assad niet vaak in het openbaar verschenen.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 Het gaat goed met het Amerikaanse jongetje van vijf weken oud. Er werd door brandweermannen in zijn kinderstoeltje gevonden, op een kruispunt. De moeder is opgepakt. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. Het 12 tot 15 graden. De komende week bijna elke dag kans op regen, maar het wordt wel weer iets warmer. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANBB.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 Oh een Uh, mijn naam is David Habig En mijn naam is Jeroen van Sluisdam. We gaan verder met een nummer van um, Kiteman. Uh, Kiteman uh, is, uh, is de, zeg maar de artiestenaam van Colin Benders. Hij is uh, Nederlands. Hij heeft een aantal uh, fantastische albums uh, en jaren achter de rug met uh, live optredens. Dit jaar staat hij ook op Noordje Jazz samen met een orkest... En we gaan een nummer draaien van, uh, van een, hun album. Dat heet The Angry World. U heeft geluisterd naar de Kaidman Orchestra met het nummer Angry at the World. Kaidman wordt ook wel de Mozart van de hip-hop genoemd. Hij heeft uh, ja, al eerder genoemd fantastische live -optredens, uh, al eerder gedaan. Dit jaar treedt hij op met een orkest van, uh, en een koor van 30 man op het Noordse Ze spelen op zondag en ze gaan ongetwijfeld de dak eraf blazen. Dit nummer zal ook uh, fantastisch klinken als je, als je dit live gaat horen. We gaan verder met, uh, met opnieuw een Nederlandse artiest die ook op Noordsey Jazz optreedt. Uh, het is Treintje Oosterhuis. Zij speelt op zaterdag. Het nummer komt van haar nieuwe album Rex We Adore. Het nummer wat we gaan draaien is What About My Heart. Am I too late to let's say? I cried a river for you Now you see our sun remember, I remember all that you said, told me love was to be in, told me you were through with me. River U heeft geluisterd naar Diana Kroll. We gaan verder met een nummer van uh, Caro Emerald... van haar album Deleted Scenes from the Cutting Floor. Car Caro Emerald is de Nederlandse Caroline van der Leeuw. Dit album is in 2009 uitgebracht en is een groot succes geworden. In Nederland meer dan 300.000 albums verkocht. In het buitenland ruim 700.000. Ze is inmiddels binnen uh, zeg maar heel Europa bekend... Onlangs waren haar shows in, uh, in Engeland nog uh, deels op televisies. Uh, Ze staat op Noordje Jazz um, op vrijdag. Uh, en absoluut de moeite waard om te gaan zien. Het nummer wat we gaan draaien heet You Don't Love Me. the day another night got me thinking what is it with him he's naturally moving slow i see him at the corner bar am i dreaming surrounded by friends it's got to end i need to know am i just a night of lust for lost temptation is someone like me his destiny he'll That you don't see We hebben geluisterd naar Caro Emerald. Um, we zijn er net achter gekomen dat we in Zandvoort vanmiddag. een uh, spontaan jazz optreden hebben. in de haven van Zandvoort. Het is een optreden van de Hollywood Saxophone Project. Het is een uh, Amerikaans kwartet. Um, ja, wat kamerjazz speelt. en ziet er erg uh, interessant uit. Dus als u zin heeft in jazz, vanmiddag in de haven van Zandvoort. Ja, dan had ik nog wat meegenomen. Uh, we gaan eventjes een. een, een uh, een, st een stukje, een beetje Spaanse samba salsa en dat soort dingetjes. Uh, draai ik heb meegenomen, toco met samba noir. Quando ela dança no espaço Meu corpo pede o cansaço Meu lábio treme e sorri Quando ela troca de passo Meu peito pede o compasso Meus olhos sabem onde ir Saiu Do tempo saiu Caiu Meu samba caiu Quando ela diz que me disse Quando ela finge ser minha Quase me deixou levar Quando ela quer mais um trave, Quando ela troca meu copo Eu vejo a vida passar Sair Do tempo, saiu Caiu Meu samba, caiu Eu respeito a decisão Ela sabe o que ela quer Eu não quero discussão Ela sabe o que ela quer No muro do asfalto eu deixo o samba no ar Na madrugada me enrola cantarolando cartola Na mesa de um outro bar Saí do tempo, sair Caí, meu samba, cair. Eu respeito a decisão 雨ій geluisterd naar Concha Bujica. Moeilijke naam. Um, zij is uh, Afrikaans van oorsprong. Ze zingt in het Spaans. Uh, het nummer komt van haar laatste album El Ultimo Trajeco. Het is een nummer Soledad. Ik heb haar vorig jaar op Noordsey Jazz gezien. Dit jaar speelt ze weer op Noordsey Jazz. Aparte stem. Absoluut de moeite waard. En als u haar wilt zien, dan kunt u haar zien op zondag. Ja, ik... Uh... De AppStation kent al een aantal keer uh, vaker gedraaid en deze uh, Samba Zarewa is uh, toch wel een van de favoriete nummers. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. j'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien. D'être joyeux Pourtant s'il est une samba Son tristesse est un vin Qui ne donne pas l'ivresse Un vin qui ne donne pas l'ivresse Non, ce n'est pas la samba Que je veux la chanson, un comment, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai pas curé le monde, en cherchant ses racines vagabondes, aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. S'en rumée, sa poésie à des siècles de danse et de duel Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime elle est blanche de formes et de rimes, Blanche de formes et de silent crowds as I wandered on Out of doorways dark umbrellas came to pursue me Faceless people as they passed Vi llegar viente correr y no estabas tú El otoño vi llegar al maro y cantar y no estabas tú Geluisterd naar Tony Bennett samen met uh, de Spanjaard Alejandro Sainz. Het nummer heet Yesterday I Heard the Rain. Tony Bennett speelt op zondag op Noordsey Jazz. Deze zanger is inmiddels 85 jaar, treedt nog volop op. En uh, voor de geïnteresseerden heeft inmiddels ruim 50 miljoen albums verkocht. Daar zijn er denk ik niet veel die dat na kunnen zeggen. I remember the feeling. Luister naar een nummer van Melody Cardo. Het album uh, Absence. Het is net uit. Het nummer wat we gedraaid hebben is uh, Lisboa. Melody Cardo speelt op vrijdag op Noordje Jazz. Absoluut de moeite waard als u gaat om uh, te zien. Ze heeft een fantastische stem. Um, wij gaan uh, uh, een van de laatste nummers zodra ik draaien. Op 5 augustus in, uh, is het Jazz Festival. Uh, of het weekend van 5 augustus is het Jazz Festival in Zandvoort. Wij gaan uh, dan een hele speciale lange uitzending maken van 10 uur s ochtends tot 2 uur s middags. Dus reserveer alvast dat in uw agenda. Wilt u vandaag meer jazz luisteren live, dan kunt u naar de haven van Zandvoort waar vanmiddag de Hollywood Saxophone Project optreedt. Ja, voor Melody Cardo hoorde u nog uh, Ike Quebec met Blue Samba. En we gaan nu uh, het uur uit uh, met... Uh, Herbie Hancock met de Jazz Fusion Cantaloupe uh, En Natuurlijk allemaal een fijne zondag